NOS Nieuws van 9 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De man en de vrouw die vanmiddag dood werden gevonden in en bij een flat in Voorburg zijn familie van elkaar. Volgens de politie was de man 57 en de vrouw 87. Een van hen werd op de stoep onder de flat gevonden, de ander lag boven in het appartement. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Sluikreclame in vlogs wordt verboden. Dat kan als het commissariaat voor de media over een paar jaar ook het toezicht krijgt over de zelfgemaakte filmpjes op internet. In vlogs worden vaak producten getest zonder dat de kijkers weten dat de makers daarvoor betaald worden. Volgens het commissariaat is dat ongewenst. In vlogs voor kinderen tot 12 jaar mag helemaal geen reclame meer worden gemaakt.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 Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of zes. Morgen op steeds meer plaatsen zon en het wordt zeven tot elf graden. Vrijdag en zaterdag is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal. En dat was het NOS Journaal. Dit is weer ZFM. De Soul en Disco Train. Spiegel los, daar gaan we weer. Ja, te veel het eventjes weg. Dat doet hij wel vaker. Dat heeft te maken met, uh, met de westerwind, geloof ik. En uh, ja, pepernoten, ik weet het echt niet. We gaan het nog eens even proberen. Ja, daar is hij weer. En de verzoekjes rollen al verbinden binnen natuurlijk. Hot stuff en de 12 version. Dan is Nou, ik weet niet wat ik oproep uh, bij uh, sommige luisteraars, maar uh, ja, van dan samen zeggen ze, ja, we, we willen wel eens uh, weer terug eventjes naar de tijd van, uh, ja, bokavond noemen ze dat, bokavond, en brommers kijken. ik heb geen idee waar dat is, uh, ik wacht het wel af eigenlijk. Ja, en voor kennis is het natuurlijk uh, Van McCoy van de Hassel. En voor de niet-kennis is het natuurlijk uh, Van McCoy van de Hassel. De Hassel. <laughs> ja, dit is tijdloze muziek en uit uh, de tijd dat ik wat minder grijs was en nog dreadlocks had en zo. En uh, nog niet echt wist wat ik met mijn leven wilde. En uh, wat ik nu heb, ja, geen dreadlocks meer. <laughs> De T.S.O.P., de Sound of Philadelphia met uh, M.F.S.B. En van het album Love is the Message. Ja, dit nummer is eigenlijk op verzoek van de luisteraar. Je zegt tegen mij, jij durft dit nummer niet langer dan een minuut te draaien. En ik, ik uh, typ het terug en uh, wat als ik dat wel durf? Nou ja, er zitten er toch een schaal bitterballen in dit jaar. Hè, dit jaar, het kan nog. We zitten in november. Straks een bar het weer los met de kerstmuziek en zo. Ook daar doe ik hem mee. Jawel. De kerstblues, kerstrock en de kerst reggae. Dat allemaal na Sinterklaas natuurlijk. ja, dat ik de schaal bitterbal gewonnen heb, dat staat vast. Ja, en ons kom je niet aan. Makkelijk zat. We gaan eens eventjes naar het volgende. Het is van chic natuurlijk. Herinnert u zich deze nog? Nog, nog? Nou, ik wel hoor: Patrick Hernandez. Born to be alive. Weet nog wel dat ik dit nummer draaide. Vroeger toen ik nog jong en onbedorven was... ...dat mijn vader zei van of jij eruit of die plaat eruit. Afijn, kort daarna, ik woonde op Kamers. Jawel! Win a Fire Boogie Land. Boogie Wonderland is duidelijk, hè. En je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort. Ja, dat label, dat was toen wat. Dat was toen uh, dat je zegt van, uh, ja... Kan dat of kan dat niet? Voor mij komt het altijd. Dat geldt ook voor het volgende nummer. Zo'n lekkere disco-stamper. Ik heb het gevoel dat ik kermis staan. Nou, nou, nou, hallo, hallo. Dit ik met mijn hoofd in emmeren? emmer. <lacht> Je luistert naar het geluid van antwoord ZFM Radio. Tot hier nu nog eventjes de beste disco, soul en funk muziek. Eerst dit. En als je aan een willekeurig luisteraar vraagt van... ken je dit nummer nog? Volmondig wordt er dan gezegd. Jazeker! Ja, hij zou bijna zeggen... ik raak verloren in de muziek. En dat zong uh, Sister je ook trouwens. Heb je nog verzoekjes? Kom maar op. Nu gaat het snel, natuurlijk. De verzoekjes stromen de allerlaatste moment nog binnen. En deze gaat naar Vlaardingen toe, geloof ik. Pas erop. Klaar! Hi, hi. We zijn It's Raining Man van The Weathermans. Nee, nee. The Weather Girls. Not the ik vraag hem trouwens af of Piet Paulus maar daar nou de manager van is. Van de Weather Girls. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar goed, degene die het had aangevraagd, die zei direct daarna van: ik wil eigenlijk liever dat het sneeuwt. In plaats van ja, maar dan. dat nummer is er nooit gemaakt. Deze wel. I can stand the rain van Eruption. I can stand the rain. We'll read. Can't Stand the Rain. En die was van Eruption. Ja. Ken je deze nog? Heatwave Boogie Nights. En intussen komt Cheryl duif ook binnen. En die pakt zometeen de volgende twee uur tussen app en vloed. Niet dat hij erin zit. En zowel, dan hoop ik dat hij kan zwemmen. Good night, het wave, en je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort. We gaan weer richting de klok van 10 uur. Gaat snel! Mm -hmm. Cool in the gang, ladies night. Ja, die disco, het blijft leuk natuurlijk. Disco, funk, beetje zolder tussendoor. En dus, straks uh, in Zandvoort hebben we natuurlijk ook de ijsbaan. En ach, wie weet schalt daar de disco nog eens een keer over uh, het plein heen, zeg maar. Dat weet je nooit natuurlijk. Het is uh, inmiddels tien uh, minuten voor tien. En dan heb ik nog wat klaarstaan eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, Charles die zit klaar, maar ja, die moet er even wachten. Casey in de Sunshine Band, get down tonight. En zo lopen wij alweer richting de klok van, uh, ja, van tien uur alweer. En uh, helaas moet ik dan alweer zeggen, uh, tabé en uh, ciao bella enzovoort. Maar dat duurt niet lang, maar volgende week uh, ben ik ook. En uh, ja, wat zullen we dan eens gaan doen? Wat voor thema zullen we dan eens gaan doen? Ik heb er nog wel, uh, ik heb er nog wel een paar op de plank liggen, maar ja goed. Ik doe het voor jullie, hè, niet voor mezelf, want dan kan ik ook thuis ook wel gaan draaien natuurlijk. Dus mocht je nog suggesties hebben van... God, daar mag je wel eens een keer een radioshow show over maken. Nou ja, dan uh, doen we dat. Maar laten we dat eventjes weten dan. Je kan uh, mailen naar willembruist.gmail.com Willembruist.gmail.com En uh, ja, het leukste, dat, uh, dat gaan we doen. Dus gewoon insturen en uh, afwachten maar. Is de in Sunshine Band. En je hebt het allemaal kunnen horen bij ZFM Zandvoort. Ik denk dat ik, uh, dat ik er nog eentje kan doen. Denk ik. Ik weet het niet zeker. En dan is het uh, tien uur. En dan zeg ik... Uh, ja, tot ziens alvast. Volgende week ben ik weer volgende week woensdag... tussen acht en tien. En uh, wil je nog uh, genieten van een, uh, een cooldown? down dus een stukje rustige muziek. Dan uh, moet je blijven hangen. Want zometeen tussen vloed. Met Sheryl Duyf. En hoor je het, uh, het mooiste van het mooiste, hetzelfde als de disc komen, dan wat langzamer. Maar nu zeg ik uh, Tabé. Bedankt voor alle respons, voor de verzoekjes en zo, want uh, het liep weer storm. En voor degenen die later hebben ingeschakeld, dit is C.V.M. Zandvoort. Je hebt kunnen luisteren naar de funky Soul en Disco Train met Willem Bruist. Bedankt allemaal. Tot volgende week. Dag. Het kan nog eventjes snel. Um, we hebben natuurlijk ook nog bij uh, jullie eventjes naar moeten kijken. Kijk maar eens eventjes op Facebook naar plus Zandvoort. En dan, uh, ja, naar uh, stemmen. En meer zeg ik eigenlijk niet. En verder zou ik zeggen: luister zaterdag maar tussen uh, 4 en 6. Wie weet wat je meekrijgt. Dag! Via de kabel op 104.5.